Goedenavond, eh. goedenavond lieve mensen. Mijn naam is Yvonne Hagenaar-Raterband En natuurlijk ook weer <tie> bedankt dat je ervoor gekozen hebt om eh, naar deze lezing meditatie te luisteren. Maar dan zit ik dus te denken, vorige week moest ik eh, af en toe een paar keer hoesten. En prompt, huppakee, daar komt meteen een hoest. Ja, zo werkt dat, hè. <tie> zo werkt dat gewoon. Je denkt aan iets en ja... Zo is het ook eigenlijk, hè? als je je leven hier op aarde hetzelfde is als die astrale wereld, dan, dan is dat gordijn weg. Dan, eh, dan weet je hoe het werkt. En ja, en van daaruit wil ik dat met je delen, dus die, die werking, hoe dat gaat en hoe daartoe te komen. En laat ik dan ook maar beginnen. Ik ben die ik ben en van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. En ja, zet je bij de voeten op de grond. Visualiseer dat je, dat je de, de liefde in jezelf erkent. Kijk naar het licht, haal dat naar binnen. Leg het op je eigen licht. En denk eens aan het licht van de aarde. Dat de liefde van de aarde, van moeder aarde, die het op dit moment toch nog, nog steeds behoorlijk zwaar heeft. Het gaat alsmaar beter en steeds maar beter. Als je goed om je heen kijkt, zie je erg veel positieve dingen. Ja, het maakt de verbinding met moeder aarde. En adem is rustig in. Adem rustig in. Hou je adem even vast. En adem rustig uit. Nou, als je iedere keer in een wat rustiger staat wilt zijn, dat je misschien een beetje gestrest bent of uh, gehaast, nou, noem het maar op. En je denkt even aan die ademhaling. Maar nou, het is toch niet zo moeilijk, nietwaar? Om dat eventjes voor jezelf te doen, aan jezelf te geven. Dat is ook het beste aan jezelf geven. Ja, en adem dus rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. In de laatste twee lezingen heb je kunnen horen dat, dat ik je vertelde dat het kwaad niet bestaat. Oh, en daar kan ik nog zoveel meer over vertellen. Nu, nu borrelt het in mijn hoofd. Nou, dat gaan we dan maar weer in de volgende lezing doen, want deze heb ik al van tevoren opgegeven waar het over gaat. Dus ja, dan moet ik me daar wel aan houden natuurlijk. Het, is dus het, het, het kwaad is dus het onbegrepen licht. Het is steeds maar weer over jezelf heen komen. Het is het kwaad in jezelf verwerken. Om dan, als je dat verwerkt hebt, het kwaad in de wereld te begrijpen, te accepteren en los te laten. En die paar woorden, deze paar zinnen, zijn zo eenvoudig. Wat, wat, een, wat een jaren van denken, voor mij althans, zit hierin. Om te komen... Om te komen dat je, als je alleen maar kwaad om je heen ziet, dat je zelf dat kwaad bent. Maar ja, nu gaan waarschijnlijk een hele hoop mensen zeggen, ja hoor eens even, daar heb ik niet aan. Maar goed, ik ga er maar even door. Ja, dus accepteren en loslaten. Zodat je ziet dat je het nodig hebt gehad om te worden wie je altijd al was, bent en altijd zijn zult. Met steeds een hoger bewustzijn, steeds een begrijpen van de werkelijkheid, waarin jij je bevindt. Het besef te hebben, dat dat het is waar het allemaal om gaat. En is dat genoemd werd door velen het plan dat de meesters kennen en dienen het plan van de kosmos de astrale wereld, het universum wat niets te maken heeft met het aardse denken met de beslissingen die hier door mensen op aarde gemaakt worden maar een plan dat de meesters kennen en dienen. Een plan. En het is niet alleen een plan. Het wordt al nu ten uitvoer gebracht. Het, het is al zover. Ik wilde eigenlijk zeggen eigenlijk. Maar dat houdt een, een, een gevoel tegen. Het is al zover. Het plan om de mensheid op een hoger plan te brengen. En dit was het, waarom jij op deze wereld geboren werd. Waarom jij op deze wereld geboren wilde worden. Om de God in jou, Christusbewustzijn in jou, het, de Christus in jou, zoals velen ook zeggen, maar ook de Boeddha in jou, tot werkelijkheid te laten komen, tot het besef te laten komen, de erkenning te laten komen dat dat het is wat jij was, bent en altijd zijn zult. uitstapje naar de wereld met alle kwaad is slechts hoeveel jaren het ook mogen zijn geweest, hoeveel levens ook, slechts een, slechts een fractie van een seconde in het licht gezien van de eeuwigheid. De overwinning op jezelf op het kwaad. In jezelf, op de wereld om je heen. De liefde die in jou is te erkennen. En dan gewoon verder te gaan met jouw leven in jouw evolutie als ziel. Zo is het beschikt. Dit was de bedoeling. Dit, dit erkennen, er eindelijk naartoe groeien, en het begrijpen. en het je eigen maken. en dan het zijn. dit was de bedoeling. van jouw leven. Van alle levens. die jij in de afgelopen. Nou pakweg 300.000 jaar. hebt geleefd. Die levens waarin je vaak onbegrepen voelde, waarin je je wanhopig voelde, waarin je het soms totaal niet meer wist, waarin je terug wilde gaan naar, ja, je wist het dan ook eigenlijk niet, naar een tomeloos niets. waarin je dacht dat dat de waarheid van het leven was maar nu eindelijk heb je gekozen om in deze tijd te leven en ben je van al je levens, van al je ervaringen, en is de mogelijkheid aanwezig. Want jij bepaalt altijd en niemand anders. En is de mogelijkheid aanwezig dat jij over jezelf heen kunt stappen. dat je ook heen kunt stappen over het kwaad in de wereld. Om dan te begrijpen waar het allemaal wel om gaat. De God in jou te erkennen. Het licht in jou te erkennen. ook zeer zeker te herkennen. Dat is de zegen waar veel godsdiensten het over hebben, maar het zo ongeveer onderweg kwijt zijn geraakt in tomeloze bevelen en argumenten en voorschriften. Maar laten wij nooit vergeten dat wij mensen zelf die toestemmingen hebben gegeven. We lieten hen zelf uit onwetendheid ons leven bepalen. Wij lieten hen zelf uit onwetendheid door onze angsten leven. Wij zijn altijd zelf verantwoordelijk geweest voor al die levens die wij ooit geleefd hebben. Maar wij begrepen het niet. Pas in latere levens, toen wij verder op de weg van zelfkennis kwamen, je mag zeggen een hoger bewustzijn kregen omdat we de dingen beter begrepen, begrepen we ook dat we zelf verantwoordelijk waren voor al die levens. Dus ook al onze incarnaties. En het lijkt nu in deze tijd, terwijl ik dit nu uitspreek, zo eenvoudig om te zeggen, daar zijn wij zelf verantwoordelijk voor. Maar nog niet eens zo lang geleden was dat helemaal niet zo. Legden de mensen de verantwoordelijkheid bij de ander neer. Een ander die de baas over hen speelde. Of die de baas over hen was. En ook dat vonden wij, wij mensen, maar heel gewoon. Nu hebben, we het, nu hebben we dit begrepen. Dat we overal zelf verantwoordelijk voor zijn. Nee, God ook niet hoor. Niemand. Niemand anders niet. Niet je ouders en al die ouders in vorige levens. Nee, jijzelf. Natuurlijk ben je verantwoordelijk voor een klein kind dat het goed op opgroeit. Nee, jijzelf. Jijzelf bent verantwoordelijk voor alles. Jij die ooit de keuze maakte om als ziel op aarde te komen in een mensenlichaam, uit een mensenlichaam. Om vanuit karma, karmische gedachten, overwegingen, juist dat leven op die plek op de aarde, juist met die familie, met die mensen, met dat groepskarma, om dan alles te ervaren. Wat er maar aan werkelijkheden, hier op aarde, kon ervaren. Wat je, wat je zelf kon ervaren. Ooit, in een heel lang geleden leven, was het al voorbestemd dat je zou begrijpen dat je je eigen God was. Je hebt een glimp gezien van... Hoe het leven ook komt, om daar een altijd verlangen naar te hebben. Wat dat betreft zou je ook mensen die heel veel kwaad op zich heen verspreiden, juist, juist kennis moeten laten maken van de liefde. De, de onbaatzuchtige liefde. Misschien is het wel zo dat zo iemand dan levens en levens kan overslaan om, om de beslissing te nemen om in die liefde te leven vanaf dat moment. Dus ook voor ons was er ooit in een leven, heel lang geleden, al lang voorbestemd dat je zou begrijpen dat je je eigen God was. Je eigen innerlijke God was. Je eigen Christus, als je eigen Boeddha was. En levens en levens hier op aarde heb je ja, heb je, je daartegen verzet. Je kwam oninschuld in schuld en allerlei complexen. En je dacht: het kon toch niet zo zijn dat jij dat was? God was toch, zoals de mensen om je heen zeiden, ver weg, ergens op een wolk of bij een bepaald instituut, zoals ik de kerken dan maar even wil noemen voor het gemak. En zeker niet bij jou, jij zondig mens, zondig tot op het bot. En dat moesten wij weten ook. Vele instituten waren erbij, waren als de kippen bij om je uit je evenwicht te halen. En wij mensen lieten het allemaal gebeuren. Wij wisten het niet. We waren onwetend. En toen we het wisten, hadden we het door en werden we kwaad. Dan zijn wij mensen zelf verantwoordelijk voor me. maar ook die instituten, nou, nogmaals zal ik het dan maar even noemen. Toch stond het innerlijk, dat wat jij was, bent en altijd zijn zult, vast. Dat ben jij. En je mocht al die levens leven zoals jij dat wilde leven. En zo bouwde je een karma op, waarin je weer terugging naar die liefde, naar die onbaatzuchtige liefde van die God in jou. En dan komen we in deze tijd, en daar heeft deze tijd het ook over. Overal, oh, vooral nu, op dit moment, om je heen, waar, waar je maar wilt. En uh, ja, ik heb zo'n uh, leuke YouTube-channel. En euh, nou, dat heb ik al meerdere malen genoemd, denk ik me nu, nu, nu ineens. Maar dan heb ik inderdaad heel wat mensen op neergezet die hetzelfde zeggen in een andere taal of in het Nederlands. Want ja, je kunt het niet vaak genoeg zeggen, maar het is nu al zo vrijelijk te horen en te zien... En ja, net wat ik zeg, je kunt dus op mijn channel ook naar hartelust luisteren. Naar al die mensen die hetzelfde zeggen als wat je hier hoort. Jouw begrip hierover. Jouw denken hierover. Hoe je het grijpt. Hoe je er mee omgaat. Maakt dat jij gaat begrijpen hoe jouw evolutie in al jouw levens is gegaan. Ja, en soms vijf stappen vooruit en, en, en dan weer een leven waarin je drie stappen misschien achteruit deed. Maar waar die stappen achteruit niet anders waren dan gebeurtenissen, die je nog niet ervaren had, die je nog niet begrepen had, dus eigenlijk, ja, voor mijn gevoel maakt het niets uit, vooruit, achteruit. Het is zoals het is, maar het moet uitgelegd worden. Dus dan doe je het zo. Waar je nog in een volslagen onwetendheid leefde. Je was niet schuldig aan het feit dat je onwetend was. Je wist het gewoon niet. Maar nu is het toch wel een totaal... Andere tijd, nu is het toch totaal anders in deze tijd. Het leven om je heen gondst ervan. Overal mensen die je bij willen staan en al is het alleen maar om je te wijzen op het feit dat je ook positief kunt denken. Daar ben ik al deze lezingen destijds een paar jaar geleden al mee begonnen. Dat dat een keuze is. Je kunt gewoon ook positief denken. Het is niet anders dan een beslissing. Maar goed, doe je dat waar je nog mee omdiende te gaan begrepen had kon je dat accepteren en loslaten. Om het nooit meer mee te maken in volgende levens. Ik weet nog dat ik zelf met dit begrip, dat ik het ineens zo helder voor me zag, de gebeurtenissen, de ervaringen, het begrijpen, Accepteren en het loslaten. En nog zie ik de gebeurtenissen voor me waar ik dat en de kamer voor me waarin dat, waarin dat zo helder voor me werd. En ik hoop zo van harte dat het met iedereen zo is. Dat je dan ook begrijpt dat je die gebeurtenissen, zoals ik zo vaak zeg, ook nooit meer hoeft te ervaren. Het is vervuld, het is ingevuld. Om het ook nooit meer mee te maken in volgende levens. Ja, tenzij, tenzij je ervoor koos het nog een keer mee te maken door beslissingen te nemen en je mee te laten slepen door omstandigheden waarin ja, misschien anderen betrokken waren en waarin jij je misschien liet meesleuren, weer liet gebeuren. Maar ook hierin altijd met jouw eigen vrije wil. En natuurlijk ook met jouw eigen verantwoording. Daar kun, kun je en daar kon je nooit de ander de schuld van geven. Want jij wilde dat. En je wilde je wilt toch niet zeggen dat jij een willoos mens bent. Dat deed je helaas veelal wel door onwetendheid en zo kon het gebeuren dat als je weer terugging naar die astrale wereld, de ingeving kreeg naar verloop van tijd om het nog maar weer een keer te proberen hier op aarde. En zo gaat die soms eindeloze reeks van levens en levens en levens voorbij. Waarom hoor ik toch nog heel vaak? Nou, waarom? Om absoluut te groeien, te groeien in je bewustzijn. Om te begrijpen waar het leven om gaat. Wie je werkelijk bent. Om te begrijpen in het leven op aarde dat je niet sterfelijk bent, dat je leven doorgaat. Gewoon helemaal doorgaat. Dat. Inzicht, het begrijpen, het werkelijk doorvoelen tot, tot in alle cellen van je lichaam, van je denken, van het weten, van het voelen. Dat inzicht maakt je tot een ander mens, want je gaat totaal anders denken. En omdat je anders gaat denken, verandert je leven. Niet omdat je dat wilt dat anderen dat doen voor jou, nee. Doordat je op een andere wijze bent gaan denken, verandert jouw leven. Het begrijpen dat je zelf verantwoordelijk bent voor al je levens, voor alle beslissingen in deze werkelijkheid. Maar ook de beslissingen die je in je hoofd, dus in je hoofd, Daarom ben je hier op deze aarde geboren, deze hele bijzondere plek in het universum, in al die universum, daarom ben je hier op deze aarde geboren, wilde jij zelf op deze aarde geboren worden, in al die ervaringen in jouw levens, leven na leven, maken dat je bewustzijn groter wordt maken dat je ervaringen steeds meer worden. Je inzichten in het leven worden steeds meer en meer begrepen. Je hebt geen oogkleppen meer op. En je overtuigingen, waar je nog in eerdere levens mee leefde, en die het leven voor jou uitmaakten, houden op te bestaan. De overtuigingen die je wellicht ook nog in dit leven had, hè? maar waarvan je al snel begreep dat je daar eigenlijk niet zo heel veel mee kon. Want al snel kwamen er, er andere meningen. Soms omdat je naar de televisie keek of anderen hoorde praten en ook hun inzichten kon begrijpen. Huh? Nou, ook de mensen zag die een spiegel voor jou waren. En je tot een schok, tot de conclusie liet komen, liet komen dat jij eigenlijk ook zo'n beperkend denken had. En dat je dat zelf toch maar zomaar in, een, in één keer kon veranderen. En simpelweg, door op een andere wijze te denken. Het niet te veroordelen, maar te kijken wat het met jou deed. Hoe jij ermee omging. Overtuigingen die je niet meer als oogkleppen gebruikte. Om maar niet verder te komen of soms hoeven te komen in je leven. Maar gebruikt om ze naast je neer te leggen. En om te kijken en verder te kijken om over jezelf te kijken heen te komen. Zo kun je dan op een gegeven moment begrijpen dat je overtuigingen niet meer tellen, er niet meer zijn, dat je alles accepteert. Alles is mogelijk op deze aarde. En je veroordeelt niets meer, en je oordeelt ook niets meer. Je denkt hooguit. Ach ja, ooit dacht ik ook eens zo. En gelukkig niet meer. En ik kan met mededogen naar die ander kijken, die in dat stuk zit, wat die er nog niet uit kan. Want het hield mij tegen om verder te gaan. Maar ook die mens die dat nu nog doet, gaat diezelfde weg. En mag ook zijn eigen, nou fout wil ik het niet noemen, maar zijn eigen weg afleggen. Op een moment in je evolutie, wellicht in dit leven, kom je tot de verrassende ontdekking dat alles is dat er geen grenzen zijn, geen afstanden zijn, en dat alles liefde is. Want de liefde vult de ruimte. Ooit, en dat toch alweer lange tijd geleden, als ik dat zei, keken mensen mij bevreemd aan. Maar nu niet meer. Ze zijn geïnteresseerd. Vooral mijn kleinkinderen, die als zij hun mama willen, begrijpen dat als ze met liefde aan hun mama denken, mama ook te voelen is binnenin hen. De rust, de liefde, dat is. Al het andere bestaat niet. Jawel, in deze wereld, in het denken van het aardse denken, dat, en ik zeg het nog maar weer een keer, een illusie is, wat niet anders is dan dat wat je ziet, jezelf bent. Alles buiten ons is gevuld, vervuld van die liefde, van God die liefde is. Alles binnen ons is gevuld, vervuld van die liefde van God. Het universum dat je om je heen ziet, voelt. De hemel, het heelal, is totaal onbegrensd. Kent geen grenzen, heeft geen grenzen. Het is zoals het is, onbegrensd. Zonder eind. En dat eind zal steeds verder, mocht het toch zijn, steeds verder uitbreiden. Samen met het bewustzijn dat jij in je innerlijk voelt. Door het bewustzijn dat jij uiteindelijk zult verkrijgen hier op aarde, tijdens jouw aardse leven. Dat kent geen grenzen, geen overtuigingen, geen wetten van de aarde. Het is omdat het is. Het is omdat wij er zijn en wij het in ons hebben om die onbegrensde werkelijkheid steeds groter en, en wijder te maken. Zo... Kun je erover nadenken dat ook jij stevig staat in jouw zijn, dat wat jij bent? Om te begrijpen, te voelen dat, dat wat jij voelt steeds meer en steeds meer is. Een, een is-gevoel zonder verleden, zonder toekomst, maar een uitdijend gevoel van is, net zoals het heelal is, dat daarom in dat is een onbegrensde werkelijkheid ligt, die ook voor jou is, die jij bent, die ook voor jou bereikbaar is, die er voor jou is, die die groei binnen in jezelf is, Onmiskenbaar. Eens in, een van je, een, eens in een van je levens hier op aarde zul je het begrijpen. En zul je ermee willen leven. En je zult het nooit meer van je afdoen. En je zult nooit meer zeggen dat jij toch eigenlijk stevig in je schoenen staat en dat je nuchter bent. Want juist die overtuigingen hebben je tegengehouden om verder te groeien in je bewustzijn. Je hebt vast wel eens een keer in je leven je ogen dicht gegaan en het gevoel gehad dat alles is dat je de verbinding met alles om je heen in jezelf hebt, de ruimte om je heen is. Er is geen eind en je bent daar één mee, jij mag daarin vertoeven, jij vertoeft daarin je hoeft het alleen maar te voelen. Je bent er één mee. Dat ben je. Altijd. Of je nu wel of niet kunt voelen. Maar op een gegeven moment word je je dat bewust. Dan zie je ook hoe belangrijk jij bent zonder belangrijk te zijn. Want mede door jouw denken, want alles is van waarde. En zeker jouw denken en jouw inzichten, die maken, die maken de werkelijkheid dat de ruimte steeds groter wordt, terwijl het geen vorm heeft, terwijl de vorm niet bestaat, toch steeds wijder wordt, en steeds meer uitbreidt. Vreemd, misschien voor velen, en niet meer begrijpbaar. <coughs> Voor velen, maar misschien nog niet. Ook niet meer grijpbaar, wellicht. Maar toch wel voor diegene die deze toch behoorlijk simpele woorden verstaat. Want de waarheid heeft eenvoudige woorden. En als je in de gedachten van deze eenvoudige woorden meegaat, zie je het voor je. Kun je erin gaan en voel jezelf. <coughs> je jezelf in dat alles dat God zelf is, dat de liefde zelf is, waar geen. Afstanden bestaan. Want de ruimte is vervuld en gevuld met die, met die geest. Met God, met die liefde. Het is het onzichtbare binnen in jezelf. Dat je zichtbaar kunt maken door het visualiseren. Maar in het zichtbare hier op aarde... Wordt bereikt in het steeds maar uitdijende heelal, waar geen grenzen aan het heelal zijn. Mede mogelijk gemaakt door jouw inzichten, door jouw denken, door jouw begrijpen van het leven. Heb je dit begrepen? Dan heb je begrepen dat jij altijd in welke vorm dan ook zelf verantwoordelijk bent voor alles in je leven en begrepen hebt dat de ander nooit schuldig is? Dat je begrepen hebt dat toeval niet bestaat? Dan weet je, dan voel je je een met die liefde, een met God. Dan voel je een met de planeten, met de zon, met alle hemellichamen. Dan hoe je in je binnenste, zie je de signalen. Zie je de werkelijke betekenis van, van het leven. Zonder je af te vragen. En zonder je schuldig te voelen. Zonder enige verwachting. Maar weet je van binnen dat er misschien nog wel kruimeltjes verwerkt dienen te worden. En daar ga je voor. Zonder in die verstikkende energie te komen vanzelf belangrijk gevonden te worden. En ja, je hoort binnen in jezelf. En je zult wellicht zeggen dat je je geleidige geest hoort. En dat is ook zo. Dat je de stem van de stilte hoort. En dat is ook zo. En dat je nog meer hoort. Maar is het belangrijk wie je hoort? Je bent het zelf, uiteindelijk. En dat heb je dan begrepen, want jij bent het. Heel zorgvuldig ben je hier naartoe gekomen, naar dit moment. Heel zorgvuldig ben je naar dit punt toegekomen in je denken. Heel zorgvuldig en onderweg jezelf steeds stevig aanpakkend. Steed jezelf bij je nekvel gegrepen om niet in de bodemloze put te vallen van de arrogantie of van het spektakel. Hoe gemakkelijk was het niet om onderweg in die Bodemloze put te vangen, onderweg naar deze inzichten. De afgronden lagen voor je. En je hoefde slechts op de juiste pilaren te stappen, met de juiste gedachten de deuren te openen. Om in de volgende werkelijkheid te komen. Maar vaak faalde je, faalde je en velen met ons. Maar het is toch te doen, want het is niet zinloos. En het leek moeilijk. Het was al vanaf het begin der tijden voor ons klaargelegd. We hoefden er alleen maar heen te lopen. En het lag allemaal binnen ons bereik. Maar wij mensen hebben daar zo'n vreselijke toestand om gemaakt, zodat dat wat ons vrij kon maken, steeds verder van ons af kwam te staan. Wij waren daar zelf verantwoordelijk voor, niemand anders. En door de eeuwen heen gaven wij elkaar, de anderen, de schuld dat de inzichten, de goddelijke werkelijkheden steeds verder van ons af kwamen te staan. Zelfs God gaven wij daar de schuld van. En zeiden zelfs dat God niet meer bestond. Hoe ver konden wij mensen gaan. En wij mochten dat allemaal. Niets hield, hield ons tegen. En zeker God niet. Die ons het gunde om alle ervaringen te ervaren. Want wilden wij dat niet zelf? God wachtte rustig af, tot wij ons naar hem, naar haar richten. om ons dan ooit op te nemen om ook een grotere stap in het bewustzijn te maken. En dan, eindelijk, begrepen wij het een beetje. En begrepen dat in alles God lag. En eigenlijk konden wij niet eens die naam noemen. Het was een onbenoembare naam, die we ook wel de energie kunnen noemen, omdat wij mensen hier op aarde nu eenmaal een naam voor de dingen in ons leven wensen. In alles zit dit weten, deze energie en het begrijpen dat wij het zelf zijn. Eén zijn met alles om ons heen. Mededogen hebben met de mens die het hier zo moeilijk mee heeft. die misschien nog wel woest om zich heen slaat, die het nog steeds uitgilt, tot mededogen heeft die energie het onbenoembare met ons gehad. En wij kunnen het ook voor onze medemensen opbrengen. komen wij mensen uit die gevangenis van ons eigen denken. En zijn we in staat om dat wat ons toebehoort te zijn. Een zegen? Hm. Ja, ik denk het wel, zonder dat het echt een zegen is. Maar de zegen die niet anders is dan een overwinning op jezelf op de wereld. Een overwinning op de onwetendheid in jezelf. Een overwinning zonder dat er ook maar enige vorm van strijd was, maar een juist denken om op de juiste momenten de juiste stappen te doen over de brug die leven heet en de juiste gedachten te hebben. De juiste woorden te spreken, om de gesloten deuren te openen. De juiste gedachten te hebben, dat als er weer eens een examen, een, een afsluiting, op een volslagen, onbedacht moment in ons leven kwam. Niet anders dan een gedachte, een voorstelling die als het ware een deur was die naar een tot dan toe onbekende waarheid leidde. Een inbeiding in de volgende treden van het bewustzijn. De juiste gedachte, de enig juiste gedachte of anders een terugzetting in ons bewustzijn. wellicht een overgaan, sterven zoals we dat hier noemen, naar waar we vandaan kwamen, maar op het juiste moment, met onze eigen gedachten, uit onze eigen vrije wil. De gebeurtenis die voor onze ogen kwam in de aardse werkelijkheid, Die je als inwijding kunt zien voor de volgende stap. Dus de gebeurtenis die in, in die aardse uh, werkelijkheid, of visualisatie in een meditatie, of in de werkelijkheid van onze uittreding, van een uittreding, tot ons kwam. Het maakt niet uit. Het blijft hetzelfde. Er kon alleen maar de enige juiste gedachte plaatsvinden. En we konden daar voor slagen of falend, kun je niet eens zeggen, want dan merkten we het niet eens. En kregen we weer de gelegenheid om het weer opnieuw te doen. Het werd ons door die energie, alles om ons heen, altijd Vergeven. Steeds maar weer die inwijdingen, die stap dat het je naar een inwijding bracht. Steeds maar weer en op gezette tijden die ons mensen volstrekt onbekend waren, werd het weer voor ons neergezet. En ik denk zomaar bij mezelf dat het te maken heeft met de standen van de planeten. Dus. Dan werd het. De, <tossimus> um, het examen zeg maar. Weer voor ons neergezet. De deur naar het volgend, volgende bewustzijn. Was slechts te openen. Door de juiste gedachten. En de juiste handelingen. Jawel. Net als in de sprookjes. En daar heb je gelijk in. En hoe moeilijk we het ook hadden. Nooit waren wij alleen. Steeds was God. De enorme vorm van licht, liefde. Nabij. Steeds werden wij gedragen. Steeds vergeving voor wat we deden. Totdat we uiteindelijk op ons weg kwamen en praktisch moeiteloos de juiste gedachten in ons opkwamen. Opdat we simpelweg zoveel geleerd hadden dat we feilloos wisten dat dat de juiste gedachten waren om de poort te openen. om de sluier weg te halen, om het gordijn, de voorhang, weg te schuiven. Ja, lieve mensen, ik denk dat dit wel weer een mooi eind is. Denk je niet? Um, Heel erg bedankt voor het luisteren, heel graag weer tot volgende week. En ja, al mijn lezingen zijn te horen op mijn via mijn website, yhra.nl, dan kom je op die zijn, d-i-z-lange-i-n.nl. En ja, dit was een uh, IHRA lezing van Yvonne Hagenaar, Raterband. Alors... Oh.